Want 10% van de gepensioneerden, dat gaat om zo'n 175.000 mensen... moet rondkomen van alleen een AOW... of van een AOW aangevuld met een klein pensioentje van maximaal 250 euro. Nou, en deze verhalen waren in verschillende Max-programma's vandaag te horen. Max vraagt aandacht voor ouderen met financiële problemen. Het is geen vetpot en je moet een hele hoop dingen vergeten. Veel ouderen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. En wat zullen de komende bezuinigingen voor hen gaan betekenen? Problemen genoeg. Dan moet je weer terugvallen op kinderen of wat dan ook. En daar schaam je je helemaal wild voor. Vertel uw verhaal op ouderenindeknel.nl Het sociale leven, dus gewoon, dat vervalt allemaal. Ja, en er zijn dus een heleboel reacties binnengekomen. Straks ga ik praten met minister Kamp van Sociale Zaken. Maar eerst ga ik praten met de 74-jarige Petty Walter... en de 68-jarige Ton van de Bunt. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Allebei toevallig afkomstig uit Purmerend, maar u kent elkaar niet, hè? Nee. nee. nee. Uh, meneer van de Bunt, om met u te beginnen. Van hoeveel geld moet u maandelijks rondkomen? Uh, 1253 euro. 1253. dat is exclusief natuurlijk huur- en zorgtoeslag. Dat komt erbij? Dat komt erbij, ja. En dus uiteindelijk, wat is het net op het bedrag waar u van houdt? Nou ja, als je daarbij rekent 250 euro en 70 euro zorgtoeslag... dan zie ik je zo op 14,500 euro. En u? Ik moet rondkomen van 90% AOW. Dat ietsje wordt aangevuld. En dan krijg ik huursubsidie en uh, zorgtoeslag. En hoeveel is dat? En dan dat? kom ik... Uh, 1259 euro per maand. U, u heeft gereageerd op de oproep. Ja. U kunt dus nog maar slecht de eindjes aan elkaar knopen. Juist, precies. Wat kunt u niet meer, wat u vroeger wel kunt? Kon uh, behoorlijk uh, mooie kleding kopen en ik kon naar een film en ik kon naar een concert en dat kan ik niet meer permitteren. De bus kost geld, de tram kost geld, je entreekaartje, kost geld... is niet te betalen van de inkomen wat je hebt. En waar koopt u nu uw kleding? Uh, ik zal het zeggen, jaren heb ik geen kleding gekocht. Ik heb toen de tijd dat ik een goed inkomen had... heel veel kleding gekocht. En daar doe ik het nog steeds mee. En anders ja, mag ik me geen reclame maken, maar haan hem. En u, meneer van der punt, wat, wat kunt u niet meer? Kunt u bijvoorbeeld nog gewoon eten kopen wat u wilt? Eh, uh, niet wat ik wil. Ik probeer ze goedkoop mogelijk in te kopen natuurlijk. Dat, dat, daar kom je haast niet onderuit. Ja, en wat ik niet meer kan doen, uh, ik dans vanaf mijn veertiende ballroom. En ja, daar heb ik heel veel in bereikt. Maar ja, dat kan u gewoon niet meer, omdat het geld er niet voor is. Omdat u de entree niet kunt betalen? Bijvoorbeeld, ja. Ja, en uh, je zou geen lessen meer kunnen betalen. Entree kan je niet meer betalen, al is het nog zo goedkoop. Het kan gewoon niet... Want bij het lesnemen blijft het niet, want je gaat ook consumpties gebruiken. Nou ja, en dat zit er gewoon niet meer in. En waar leidt dat toe, dat u dat dus niet meer kunt? Sociaal isolement. Omschrijft u dat dus, dat sociale isolement? Nou, dat je eigenlijk nergens meer komt. Maar u kunt natuurlijk wel naar de buurman, naar de buurman of de buurvrouw. Ja, dat kan. Maar ja, dat, dat, dat is dan ook precies het enige, ja, dat, wat, je, wat je overhoudt. Ja, nee, want hè, de, uw buurvrouw zegt, ik kan eigenlijk geen buskaartje meer kopen. Uh, is dat inderdaad bij u ook het geval? Nou, af en toe wel, ja. ja. Ik moet natuurlijk niet regelmatig verre reizen gaan maken. Maar het, het is moeilijk. Je, je moet uitkijken met wat, je ge, wat je voor geld uitgeeft. En heeft u slimme dingen bedacht? Bent u creatief geworden in het inzetten van dat geld? Ja, ja do door uh, eten te kopen zo goedkoop mogelijk in te vriezen. Ja, ja. Want je kan bijvoorbeeld heel veel dingen kopen... die aan de THT zijn, die afgeprijsd worden. Ja, de houdbaarheidsdatum. Ja, precies, en die leg je in de vriezer. En dan is het op hetzelfde moment weer onbeperkt houdbaar geworden. En u, heeft u iets list verzonnen? Van nou, wat? nee, ik, uh, ik, ik ben gewoon heel erg zuinig. Ik keer elk dubbeltje om voordat ik het uitgeef. En als ik dan een mooie bos rozen zie staan, dan denk ik... ja. Ik vind het wel schattig, maar ik koop het maar niet. Vindt u het moeilijk om zuinig te leven? Ja. ja. En nou is het natuurlijk ook zo. Hè? Het gaat over de AOW en of de AOW wel voldoende stijgt... Hè, met alle kosten die stijgen. Dat de, de kosten van bijvoorbeeld uh, de hulp die je krijgt... Hè, van bijvoorbeeld de artsen allemaal stijgt. De, de, de premies die je moet betalen. Hoe zit dat bij u? Heeft u meer kosten bijvoorbeeld voor zorg? Uh, ja, want ik uh, heb eigenlijk de basis... Uh, alleen maar genomen, niet meer de aanvullende, Verzekering. Omdat, ik dat, ja, omdat ik dat niet meer kan betalen. Dus ik heb uh, fysiotherapie nodig, maar ik kan het niet betalen. Dus het wordt ook niet door de zorgverzekeraar wordt het betaald. Dus dan maar niet. Nee? Nee. En dan denkt u niet, het is toch wel echt belangrijk voor mijn lijf dat ik naar de fysiotherapeut ga? Ja, maar het is ook belangrijk als ik eten op tafel heb. En dus kunt u niet naar de fysiotherapeut? Nee. Dan kan ik niet betalen. En u? Heeft u vergelijkbare dingen? Nee. nee. Ik, heb, ik heb wel een uitgebreide verzekering. Tamelijk uitgebreid. Omdat ik uh, een oorlogsgebied heb. Wat uh, erg veel onderhoud verlangt. Dus uh, ja, ik heb toch een behoorlijke tandartsverzekering lopen. Erbij. Ja. Nu zei u net, um, ik kan niet meer dansen. Nee. Ik heb een sociaal isolement. Ja. Bent u daarmee ook ongelukkiger geworden? Nee. Wat dan? Waar leidt dat dan toe, dat isolement? Ja, dat, dat je alleen thuis zit. En dat, dat je weinig contact hebt met andere mensen. Eenzaam? Ja, eenzaamheid. Ja. Dat wel? Ja, ja, ja. Geldt dat ook voor u? Ja, absoluut. De eenzaamheid slaat toe ja. als je niet genoeg geldmiddelen hebt... om leuke dingen te doen om andere mensen te kunnen ontmoeten. Nou zijn er natuurlijk ook uh, mensen in de buurt. Weten die van uw situatie? Nee, absoluut niet. Wordt er bijna meegeschud? Nee? nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee. nee, Dat zegt u heel stellig. Ja, omdat ik daar absoluut niet mee te koop ga lopen. En dat is dan dat je toch een gêne hebt. Dat je zegt van, uh, ja, ik wil niet dat iedereen dat weet. Ik heb ook nooit, toen ik het heel goed had... heb ik het ook nooit met de buren Overlegd wat mijn inkomen was. Ik ben wat dat betreft toch wel zeer gesloten. Alleen mijn kinderen uiteraard, die weten dat wel natuurlijk. Mm -hmm. En wij zijn zo in onze familie dat we niet meer aan verjaardagen doen. Ik heb één kleinzoon, die staat bovenaan de lijst. Die krijgt wel een cadeautje, maar voor de rest... Nee, kan niet meer. Want u spaart voor het cadeautje voor uw kleinzoon. Absoluut. U noemde uw kinderen. Uh, u zegt in ons gezin of in, he, in de familie ja. vieren we dat niet meer. Nee. Wil dat zeggen dat de rest van de familie ook problemen heeft met geld? Nou, uh, wat inkomen betreft wel. Ja, mijn oudste dochter die, uh, is een alleenstaande dochter. Die is gescheiden. En haar inkomen is ook nou niet van dien aard dat het zo super, super goed is. En mijn jongste dochter die, uh, is momenteel zonder werk. Dus die hebben het ook niet u zo denderend. kunt haar niet aankloppen. Nee, nee. nee. Hoe geldt dat voor u, meneer Van den Punt? Nou, ik heb wel twee kinderen, alleen die zie ik nooit. Dus aan de ene kant wel jammer. Aan de andere kant is het heel erg rustig natuurlijk. En is, is dat weer een heel ander verhaal waarom u ze nooit ziet? Ja, dat is een heel ander verhaal. Het zou te lang zijn om het hier allemaal te vertellen, ja. Maar goed, dat is vast niet een leuk verhaal. Nee, ook niet, nee. Nee. nee. Die ziet u niet en daarin is er dus geen mogelijkheid om bij hun aan te kloppen? Nee, absoluut niet, nee. nee. nee. En trouwens, dat zou ook niet kunnen ook. Waarom niet? Omdat ik via via weet dat hun problemen nog veel groter zijn dan die van mij. Ja, ja. Ik zei weet de buurt ervan, toen zei u ook nee, nee, nee, nee absoluut nee, nee. niet. Geldt er inderdaad ook voor u, ik, ik voel een soort schaamte daarover? Nou, door het isolement heb je natuurlijk weinig contact met de buren. Want de meeste van de buren werken. Ik mm -hmm. woon in een hele grote flatgebouw. Ik meen dat er 133 flats in het gebouw zitten. Ja, en je hebt eigenlijk totaal geen contact met de buren. Nee. Maar is het zo dat de mensen die u dan wel kent... dat u die wel vertelt, hoe het zit? Nee. Ook niet. Nee. nee. nee. Waarom dan niet? Want waarom uh, denkt Nou, u... ik denk dat dat een zekere gêne is. Maar waarom dan? Ja, weet vindt ik, u... dat, ik denk dat het met de leeftijd te maken heeft. Maar vindt u dat u zelf iets te verwijten valt in deze? Nee. Had u het beter moeten regelen voor uzelf, dat u een hoger pensioen kreeg? Of Heeft u iets van dat u denkt, ja, het ligt ook aan mezelf, of zo? Nee, ja, eigenlijk niet nee, nee. Eigenlijk is, is op, het op het moment dat ik 65 werd... en de aandelen van mijn pensioen verkocht werden... waar de pensioenopbouw op gebaseerd was... waren de aandelen praktisch niets meer waard. Dus ja, mijn inkomen is daardoor ook uh, minimaal gehalveerd. Maar waarom schaamt u zich dan? Voelt u gêne? Ja, dat, dat, je loopt niet met je ellende te koop. Nee, nee. Want dat voelt u als zodanig. Dit is wel ellende waar u het over heeft. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou wordt er ver, uh, vergaderd hè, in, het, in het katshuis hè, over de nieuwe bezuinigingsonderhandelingen. Ja. Uh, hoe kijkt u naar al die berichtgeving daarover? Bent u, ongerust, bent u bang? Ja, ik ben wel ongerust daarover omdat het nog veel meer gaan bezuinigen. En het geldt niet alleen voor de AOW'ers, maar het geldt voor iedereen. Voor de werkende mensen, het geldt voor iedereen. Maar alleen als je ouder bent en veel minder inkomen hebt... en je hebt niet zo'n hoog pensioen meer, dan wordt het heel angstig. En denkt u, want u zegt het zelf, er zijn natuurlijk een heleboel groepen in Nederland... Juist. die de dupe worden van, ja. de, van de bezuiniging, iedereen eigenlijk. Juist. Vindt u ergens, deep down, dat u er meer recht op heeft dan anderen... om uh, ontzien te worden, bijvoorbeeld deze ronde? Nee, vind ik persoonlijk niet. Ik vind gewoon als de hele meute omhoog gaat, dan gaan wij vanzelf mee. Maar alleen omdat je veel minder inkomen hebt uh -huh. en je moet meer betalen... Want alles wordt duurder, ook de kosten, de subsidies gaan naar beneden. Ja, dan gaat het aan je knagen. En u, vindt u dat u uiteindelijk het recht heeft om te zeggen... Nederlandse maatschappij, kom op jongens. Ik vind het een moeilijke vraag. Ik, ik vind toch wel dat er een, een plicht is voor de jongeren om voor de ouderen te zorgen. Dat zijn ze eigenlijk een beetje verplicht aan, aan de ouderen. Ook in deze tijden van crisis voor iedereen? Ook in deze tijden van crisis voor iedereen, ja. Dus eigenlijk is het antwoord ja? Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. ja. Kijk, uiteindelijk... de tijden dat de, de kinderen voor de ouders moeten betalen... dat is een periode die, die ligt achter ons. Uh, het is nu allemaal anders en beter geregeld. Het wordt beter verdeeld. Dus ik vind echt wel dat, dat, dat we daar aanspraak op kunnen maken. Straks uh, zit ik hier met minister Kamp... Ja. Um, wat zou u willen dat ik hem vraag, mevrouw Walter? Ik zou graag willen uh, vragen, of dat u dat dan doet... <gacht> Ga ik doen? Ja, ja van uh, als twee AOW'ers elkaar leren kennen... het zij familie, uh, schoonzus, het hoeft niet altijd maar een, een relatie te zijn... bij elkaar willen eten om de kosten te dekken... en mm -hmm. voor de gezelligheid, ja. dat je dan ook sociaal contact hebt... Dat wordt als samenwoning wordt dat, uh, gezien. gezien. En uh, dan wordt je gekort op je AOW. En u zou willen dat ik aan hem vraag... Meneer Kamp, kunt u die regeling van tafel krijgen? Juist. Dat zou ik heel graag willen. Want als twee mensen bij elkaar gaan wonen... dan krijgen ze allebei minder ik ga het aan vragen of hij daar, uh, of aan hij hij daar iets aan kan doen. Dat Tot slot, de toekomst. Hoe ziet u die? Ach, aan de ene kant toch wel zonnig hoor. Ja, ja we redden het wel. U redt het wel? Ja, ja, ja. ja. Goed, ja. Ondanks het feit dat u niet heel veel geld heeft. Nee, kijk, ja, je, je past je even erop aan. Ja. En u bent er aan gewend geraakt, in zekere zin. Je raakt er aan gewend, ja. Ik hoop dat er een list komt dat u toch wellicht kunt gaan dansen. En beide uit Purmerend, Dus wie weet met z'n tweeën. Dat lijkt me leuk. Ja. Dank u wel voor uw komst in elk geval. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ik, uh, ik hoorde de verhalen van Petty, Walter en Ton van de Bunt. Beide dus uh, gepensioneerd. En voor wie geldt dus dat ze moeilijker rond kunnen komen. Dank u wel voor uw komst. Tot half negen twee dingen van omroep Max. Met Margreet Reintjes. Ja, ik zei het al aan het begin van onze uitzending. Vandaag staan alle uitzendingen van Max in het teken van ouderen in de knel. Zo'n 175.000 ouderen moeten rondkomen van een AOW... of een AOW met een heel klein pensioentje van maximaal 250 euro per maand. Nou, hier is aangeschoven. U hoorde misschien gaan zitten. Verantwoordelijke minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. Goedenavond. Dag mevrouw. Um, zou u rond kunnen komen van de bedragen die we net gehoord hebben... zo rond de 1.200 en 1.400 euro per maand? Zou laten, u eens, laten we eens kijken om welke bedragen het gaat. Uh, wat mezelf betreft, ik ben daar ooit van rondgekomen. Uh, toen ik studeerde had ik al uh, een paar kinderen... Uh, mijn vrouw en ik met onze twee kinderen hebben toen drie jaar van een minimumloon geleefd. Dus ik kan me er iets bij voorstellen hoe het is. Maar laten we even kijken waar het in dit geval om gaat. Als je um, een gepensioneerd stel bent en je hebt uh, samen een AOW... dan is je inkomen per maand 30 euro hoger als je de vakantieuitkering meerekent... dan mensen die jonger zijn en die werken voor het minimumloon. Het is dus zo dat wij hebben gezorgd in ons land... dat uh, de AOW ietsje hoger is dan het minimumloon... En we hebben ook ervoor gezorgd dat ons minimumloon... het hoogste is in Europa op luxemburg ja. na. Dus u zegt eigenlijk, doen wij het nog helemaal niet zo slecht? Nee, ook als je kijkt wat er sinds de invoering van de AOW is gebeurd. De koopkracht van mensen met alleen AOW... is sinds de invoering van de AOW vier keer groter geworden. En toch heeft u uh, nou, de verhalen gehoord hè, van de mensen die, ja, die zeggen... ik kan niet meer naar de bus, ik kan niet meer dansen... ik kan ja. eigenlijk een heleboel dingen niet meer doen... ik heb al jaren geen, uh, geen kleren gekocht. Wat zou u dan tegen ze willen zeggen? Nou, wat precies wel of niet kan, dat hangt ook van, van, de, de, van andere omstandigheden af... dan alleen de hoogte van de uitkering. Bovendien is het zo, je leeft in Nederland niet alleen van de hoogte van de uitkering... Het is ook zo dat je uh, tegemoet gekomen wordt voor wat betreft je ziektekosten. Je wordt tegemoet gekomen voor wat betreft de huur die je moet uh, betalen. En als je uiteindelijk uh, nodige uitgaven niet kunt doen, is er de bijzondere bijstand bij de gemeente waar je ook gebruik van kunt maken. En zegt u eigenlijk, als je dat allemaal bij elkaar sprokkelt, moet het gewoon kunnen? Ik denk dat er een, uh, een groep is die het uh, zeker moeilijk heeft. En deze meneer en mevrouw die hebben dat ook uh, geïllustreerd uh, net. Bij de ouderen is het zo dat ongeveer 2,5% van de, de ouderen echt tot de lage inkomens uh, hoort. En dat is een derde van de 65 minus. Dus het is in iedere samenleving zo dat er een aantal mensen aan de onderkant zitten wat inkomen betreft. En in Nederland is het zo dat uh, van de ouderen is dat een, een, een veel kleiner gedeelte dan van de jongeren. Maar in hoeverre voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk in zekere zin? Hè, voor deze mensen. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk altijd zijn persoonlijke verhaal. En alles is inderdaad wat u zegt, natuurlijk, is een, een, een eigen situatie. Maar in hoeverre denkt u, uh, bijvoorbeeld bij de komende bezuinigingsronde waar ze nu mee bezig zijn in het katshuis. Deze meneer zegt net. eigenlijk vind ik dat wij er recht op hebben, u heeft het een mooi zeggen dat wij worden ontzien. Snapt u dat? Zeker, maar als ik uh, spreek met jongere mensen... die al een tijd lang werkloos zijn, die misschien niet kunnen werken... die vinden ook dat ze eigenlijk ontzien moeten worden. En als ik spreek met mensen die een, een handicap hebben... Uh, of die, uh, die chronisch ziek zijn, die vinden dat uh, ook. En als we allemaal zeggen dat we ontzien moeten worden... ja, dan uh, komen we er ook niet uit. Hè? Wat wij doen ieder jaar als uh, kabinet is... bij het opstellen van de nieuwe begroting... kijken hoe het beleid uitpakt... En of de pijn die eventueel geleden moet worden... en de laatste jaren moet er bezuinigingspijn geleden worden... of die op een eerlijke manier is verdeeld. En daarbij kijken we natuurlijk in het bijzonder... naar de mensen met de laagste inkomens... omdat we ja, daar extra aandacht aan moeten geven. Dat doen we natuurlijk ook. En wat kunt u nou zeggen, waardoor ze misschien vanavond... als ze uh, allemaal luisteren, denken... oh, gelukkig, nou, meneer kan doet dat wel voor ons. Heeft u een concreet puntje... Een lichtpuntje voor ze. Ja, de, de, kijk, ik heb al um, een, een concreet puntje, een lichtpuntje. Als ik u zeg dat, uh, dat de AOW sinds de invoering... Uh, vier keer zo groot is geworden qua koopkracht. Ja, en als ik u zeg ja dat maar de, dat is niet allemaal in uw termijn gebeurd. En Nee, dus wat gaat die u maken, voor ze doen? Nou, het, en als, als ik u zeg dat het nu ook zo is... Dat, je, dat de AOW hoger is dan het minimumloon... en dat ook als de aanvullende voorzieningen nodig zijn... dat die dan ook beschikbaar zijn... en dat we ieder jaar bij de begroting kijken... wat er nu het volgende jaar voor een groep gebeurt... en daar dan ook in corrigeren... ik denk dat de mensen, zich ervan, dat de mensen er zeker van kunnen zijn... dat in een tijd dat het aantal ouderen snel groeit... we krijgen er in de komende 30 jaar 2 miljoen ouderen bij... Mm. het aantal mensen dat werkt neemt met 1 miljoen af. Dus het is moeilijk voor de werkende mensen de komende jaren... om alle kosten die met ouderen samenhangen... om die te kunnen ja, blijven het betalen. Ja, je komt niet met een leuk voorbeeld... waardoor iedereen nu straks blij naar huis gaat, hè? Nee, maar dat, zou, dat kan natuurlijk ook niet. Het is, we zitten in een tijd dat de overheid uh, al een aantal jaren... veel meer geld uitgeeft dan ze aan inkomsten hebben. Ja. En als we daarmee doorgaan, dan loopt het vast. Ja, dus, dus kortom niet. zegt u eigenlijk... het is gewoon heel vervelend... Ik vind het waarschijnlijk ook heel vervelend, maar het is niet anders. Nou, Het is niet alleen maar heel vervelend. We moeten wel realistisch zijn, mevrouw. Het is ook zo dat uh, naast de AOW hebben de mensen gemiddeld 10.000 euro aan aanvullend pensioen het is ook zo dat voor de mensen die ouder zijn van vijf, dan 65 jaar, per huishouden de gemiddeld vermogen is van 250.000 ja. euro. Dus ik denk dat we realistisch moeten zijn, zien dat er een kleine groep is die echt met een laag inkomen zit en ons verantwoordelijk voelen voor die groep, dat we die in, in hun inkomen ook extra aandacht geven. En dat gebeurt ook. Is u, zit u hey, Dan stel ik me u voor, daar in uw kamer in Den Haag uh, met uw ambtenaren in gesprek. En het, Zit u dan ook daadwerkelijk soms met een rekenmachientje in uw hand het een en ander uit te rekenen? Van, wat houdt iemand eigenlijk over? Zeker, wij, hebben, uh, wij doen dat voortdurend. Um, en bovendien houden wij dat op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bij voor de Rijksoverheid als geheel. Dus wij kijken ook wat de effecten zijn van de maatregelen die op het gebied van de huursubsidie, de huurtoeslag worden genomen. Wat zijn de effecten van de maatregelen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Mm -hmm. um, ook op andere ministeries waar maatregelen worden genomen met effecten voor ouderen die houden we in de gaten. En dan ieder jaar in augustus, als we de begroting voor het nieuwe jaar samenstellen... dan kijken we voor iedere groep hoe die koopkracht zich ja. ontwikkelt... en wat daar eventueel gecorrigeerd moet worden. Wordt u daar ook niet een beetje moe van eigenlijk in deze tijd? U heeft niet echt een, een, een baan om te ambiëren, want iedereen wil geld. Iedereen is eigenlijk een beetje gepikeerd en boos. En die denkt, meneer Kamp, wij willen geld van u. En toch... En nee, toch, vindt u het leuk? Ik word daar helemaal niet moe van. Nee? Ik vind ook dat uh, mensen die het uh, moeilijk hebben... die minder te besteden hebben dan een ander... en net waren de twee mensen waar dat uh, voor gold... Mm -hmm. dat die mensen recht hebben op uh, aandacht van degenen die, uh, die uh, verantwoordelijkheid dragen. Zoals ik dat uh, doe. En ik geef die verantwoordelijkheid uh, heel graag. Ik ben er echt van overtuigd dat wij uh, als, als overheid er uh, met name zijn... voor diegenen die zichzelf niet of moeilijk kunnen redden. Daar moeten wij ons ja. extra voor inzetten. En is het nou zo, want he, deze mensen die moeten dan rondkomen van 1200... en eentje van zo'n beetje 1400 euro. Zegt u, ja, er is, er is wel een, een soort minimum eigenlijk... dat als ze daaronder komen... moet ik bijvoorbeeld als minister weer op, ze, op de bres springen? Zeker. Ik heb al gezegd, het minimumloon in Nederland... is op dat van Luxemburg naar het hoogste van Europa... Um, per saldo netto, inclusief vakantiegeld... is het, um, het inkomen van mensen met alleen AOW nog wat hoger dan het uh, minimumloon. Mm -hmm. En verder is het zo dat 90% van de werknemers... die heeft een aanvullend pensioen. En dat aanvullende pensioen is gemiddeld uh, 10.000 uh, euro. Ja. Dus er uh, de, de, de zijn veel ouderen waar het uh, qua inkomen goed mee gaat. Het inkomen van ouderen is de afgelopen 10 jaar ook vijf keer zo snel gestegen... als van de mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Maar bij de ouderen zit ook een groep mensen die het uh, moeilijk heeft. En die groep... daar. Moet Extra aandacht naartoe, ja, ja. Want u heeft dit natuurlijk ook allemaal. Dit zijn allemaal zinnen ook, en die heeft u in uw hoofd en die heeft u bedacht. En maar uiteindelijk zijn er een heleboel mensen in Nederland eigenlijk heel ontevreden en en en boos. En dan is er uiteindelijk blijkt uit een, een panel uh, of uit een enquête onder ons Max uh, Opiniepanel, hè, dat zijn Max leden, dat ze uh, heel ontevreden zijn en dat de politiek niet voldoende rekening houdt met ze. namelijk 16 procent vindt. Uh, uh, dat de politiek wel voldoende rekening met ze houdt. Mm -hmm. Dat is niet zoveel, hè? Wat, wat doet u dat als persoon? Hè? Dus niet... Weer dat het beleid goed is en dat we het vergeleken met Nederland... of met andere landen, bla, bla, bla. Maar wat, wat, wat nou, vindt u daarvan? Maar kijk, als ik het nu vergelijk met andere landen... en ik vergelijk het met mensen met het minimumloon... dan zegt hij bla, bla, bla. Maar ik zie dat niet als uh, bla, bla, bla. Nou, ik ik dat, denk dat ook niet. is niet... Laat ik het bedoeld overigens, hoor. Meer ik van... denk dat het verstandig is als je uh, spreekt over, uh, over mensen... dat je dan probeert de feiten wel onder ogen uh, mm -hmm. te zien. Uh, ik zie dat er, een, uh, dat er mensen zijn uh, die het slechter hebben dan anderen. En ik vind ook dat die mensen extra aandacht uh, verdienen... en die extra aandacht krijgen ze ook. En u vindt dat u in elk geval u zich voldoende inzet daar ook voor. Ik, ik ben nooit tevreden over mezelf. Ik denk dat in een tijd dat het aantal ouderen snel groeit... dat de overheid een groot tekort heeft. Dat het heel moeilijk is om te zorgen dat je met een kleiner wordende beroepsbevolking... dat toch die kleiner wordende bevolking in staat is om die snel groe groeiende groep ouderen... om die toch voldoende zorg te geven. Om te zorgen dat die voldoende inkomen heeft. Dat is een hele moeilijke opgave. Daar moet heel veel voor gebeuren. En daar werk ik iedere dag hard aan en doe ik met plezier. Juist voor deze mensen die in de knel zitten. U was hiervoor natuurlijk een minister van Defensie. En u bent nog een ander ministerie heeft u geleid. Waarom dacht u? Ja, leuk deze. Specifiek deze uh, portefeuille? Wat ik leuk vind aan wat ik nu doe, is dat ik nu de gelegenheid krijg... om te zorgen dat we het goede wat we in ons land hebben opgebouwd... op het gebied van sociale zekerheid... dat we dat ook in de toekomst in stand kunnen houden. Dat we de aanvullende pensioenen, waar nu problemen mee zijn... dat we daar oplossingen voor kunnen vinden. Dat we de AOW, dat we die gekoppeld houden aan de lonen. En dat we, als het mogelijk is, ook wat extra doen voor AOW'ers. Dus ik vind, het, ik vind het prettig om op deze plek me te kunnen inzetten... voor mensen die de overheid nodig hebben. Is er ook een soort creativiteit van u, uh, wordt die verlangd? Ja, In deze wij, functie? Uh, wij moeten uh, de hele dag oplossingen zoeken voor uh, problemen. En alle creativiteit is nodig om uh, de financiële problemen die er zijn, de sociale problemen die er zijn, om die uh, steeds te proberen naar oplossingen te leiden. En heeft u wel eens dat als u thuis bent en als u u ontspant, dat u dan opeens denkt, hé, hey, dat is een goed idee, daar kunnen we het misschien eens over hebben. Dat zou misschien een oplossing zijn? Oh ja, uh, s'nachts is het wel zo dat ik uh, slaap. Maar <hijen> Zodra ik weer wakker ben, wakker ben dan begint het uh, denken weer. En er zijn ook veel mensen bij mij het ministerie, die ook allemaal zeer gemotiveerd zijn... Om, eh, om, om, om hun werk goed te doen. En als de mensen in de problemen zijn, om dan eh, pro te proberen... daar oplossingen voor te bedenken. Het is natuurlijk wel zo, wij zijn op het ministerie... niet steeds met ieder individu bezig. Wij moeten zorgen dat de AOW gegarandeerd is. Wij moeten zorgen dat er een behoorlijke prijscompensatie is. Wij moeten zorgen dat het met een minimumloon goed loopt. Ja, en daarnaast moeten we ook zorgen dat als de mensen... individueel in de problemen komen, dat daar dan ook weer een regeling voor is. En dat noemen wij in ons land de bijzondere bijstand. En als je als AOW het niet kunt redden en je hebt extra hulp nodig... dan kun je naar de gemeente gaan. En dat is ook je goede recht om, om dat te vragen. En als je recht op hebt, om dat te krijgen. Kent u eigenlijk mensen in uw directe omgeving... die vergelijkbaar zijn met deze groep waar we ja, het over hebben? natuurlijk. Mijn eigen moeder die, die heeft ook, nadat ze 65 was geworden... nog 21 jaar geleefd van alleen AOW... En een beetje huurtoeslag. Ja. Uh, ik heb u al zelf verteld dat ik, uh, toen ik jong was en mijn kinderen jong waren... dat ik ook, uh, terwijl ik studeerde, drie jaar lang van het minimumloon heb uh, geleefd. Dus ja, natuurlijk kende ik die mensen in uh, mijn eigen familie en mijn eigen omgeving. Vond uw moeder dat moeilijk toen? Ja, ik vond het zelf uh, moeilijk. Mijn moeder uh, vond het uh, ook moeilijk. Maar mijn moeder heeft zich, uh, zich goed kunnen redden. Ik weet niet precies waar dat precies van kwam. Of, het, uh, of wij als kinderen daar ook nog wat aan hebben kunnen bijdragen. Maar mijn moeder heeft zich uh, gelukkig goed kunnen redden. Maar mijn moeder was een van die mensen die geen aanvullend pensioen had. Is het ook een soort state of mind van iemand? Zo van, ik ga het gewoon uh, in deze situatie goed doen en ik ga niet piepen. Ja, maar het is, het is niet zo dat je als je piept dat het dan verkeerd is. Kijk, de mensen zoals we net hier aan tafel hebben gezien bij u... die hebben hun hele leven gewerkt, die hebben hun hele leven belasting betaald... en die hebben geholpen voorzieningen op te bouwen. En als je dan eenmaal die voorzieningen nodig hebt... dan heb je daar ook recht op en dan moet je daar ook vooral gebruik van maken. Dus als je een laag inkomen hebt en je wasmachine gaat kapot... en je kunt dat niet betalen, dan ga je naar de gemeente toe... en dan is daar een aanvullende bijstand. Het hè? He, daar zijn ze nog aan het onderhandelen. Ja. Het is niet zo dat daar goed nieuws uh, voor deze persoon uitkomt, hè. Waarschijnlijk. Nou, kijk. Ik vind dat het goed nieuws is als er een oplossing wordt gevonden... voor uh, de financiële problemen van het Rijk. Want het Rijk moet toch zorgen dat ze de zaak op orde heeft... en dat ze mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen... die afhankelijk zijn van de overheid... dat ze die ook in de toekomst een behoorlijk inkomen kunnen uh, garanderen. Nou, Dat is uh, waar het nu in het Katshuis over gaat... om ook in moeilijke omstandigheden de zaak wel op orde te houden. En te zorgen dat we uiteindelijk AOW kunnen uitkeren. Ja, en dat we AOW, aanvullend pensioen, minimumloon... dat we ook kunnen zorgen dat de WW en de, na, de nabestaanden uitkeringen er zijn allerlei regelingen die we met elkaar in dit land hebben opgebouwd... op het punt van de sociale zekerheid. En die moeten we proberen zo goed mogelijk in stand te houden... ook in moeilijke omstandigheden. U heeft een moeilijk vak, volgens mij. Ik doe het met plezier. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met Henk Kamp, onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we spraken dus over ouderen die financieel in de knel zitten... naar aanleiding van onze Max-Thema-dag hierover. Meer informatie kunt u daar trouwens over vinden op de site www.ouderenindeknel. NL, dan oh, nou ben ik helemaal vergeten te vragen over die drie dagen... als iemand met iemand samen uh, eet. Ja. Kunt u daar nog wat aan doen? Ja, zeker. Nou, kan er nu nog een uitzending? Ja, heel even. Ja, doe maar. Wat uh, Vertel maar. Ja, het is gewoon niet waar natuurlijk. Het is niet waar? We zitten nu in de uitzending. Oké, okay. nou, het is niet zo. Als je bij anderen gaat eten of anderen komen bij jou eten... is het niet zo dat er gezegd wordt dat je samen woont. Samenwonen is dat je samen een huishouden hebt. En zolang je een apart huishouden hebt, woon je niet samen. En is er ook geen effect voor je AOW... Goed, nou is goed nieuws voor onze gast van daarnet. Goed zo. Fijn dat ik dat nog even gevraagd heb. Dit was hem weer, de uitzending van vanavond. Um, ook op onze site 2dingen.nl kunt u informatie vinden over onze gasten. Langs de lijn gaat het nu van ons overnemen. Veel plezier daarmee. Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.000, min een paar. Uh, PSV speelt op 8 april in de Kuip de bekerfinale. Tegen wie? Nou, dat weten we vanavond laat. Dan is bekend wie AZ Herakles gewonnen heeft. Dat is de tweede halve finale die begint straks in Alkmaar om kwart voor negen. Meer daarover straks, maar we gaan beginnen met schaatsen. Want op de eerste dag van de WK-afstand in Heerdeveen... was er een bescheiden Nederlands succesje. Irene Wust werd derde op de drie kilometer. En na een forse koortsaanval van twee weken geleden... was dat voor haar het hoogst haalbare. Nou ja, dat klopt. Ik, bedoel, ik ben uh, vol voor gegaan en uh, ik heb mijn best gedaan. En dan uh, is derde vandaag gewoon uh, het hoogst haalbaar. Ik denk dat ik uh, zeker op het begin... Uh, ja, kon ik gewoon heel makkelijk de snelheid halen... en kon ik gewoon heel makkelijk... Uh,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 Ja, dat denk ik wel. Uh, na die inderdaad, die, die koortsaanval, uh, dan vind ik het eigenlijk heel knap als iedereen met zo'n race op de derde plaats eindigt. Ik moet heel eerlijk uh, bekennen, namelijk dat ik vooraf uh, dacht dat iedereen het podium niet zou gaan halen na die koortsaanval. Want het is dus altijd maar de vraag hè, wat dat ook met je lijf doet. Zo aan het einde van een, een zwaar en pittig seizoen waarvoor Wus toch de piek, vooral ook in februari lag met de week all around waar ze haar titel met succes verdedigde. Dus ik vind het knap dat ze op de derde plaats eindigt... en niet heel zo heel ver af van plaats 2. Het verschil met plaats 1. Sablikova is dan wel weer groot, want dat is drie seconden. Ja, Sablikova won dus. Uh, nou ja, geen verrassing, want dat wist iedereen van tevoren. Maar je zei al, het gat was wel erg groot, hè? Ja, ja het gat was groot. En uh, wat ik ook zo grappig vind, is dat inderdaad iedereen roept... en ik ook trouwens hoor, van uh, geen verrassing. Maar als je dan terug gaat kijken, is dit pas de tweede keer... dat Sablikova wereldkampioen wordt op de drie kilometer. En die eerste keer... Dat is alweer even geleden. Namelijk in 2007 in Salt Lake City. En daarna werd ze toch altijd verslagen. Visten ze net eh, naast het net. Dus het is pas de tweede keer dat Sablikova dat doet. 4-0-1-88 is ook nog eens een hele goede tijd hoor. Het zit maar een seconde boven de snelste tijd ooit gereden. Op een baan als Heerenveen. Een laaglandbaan noemen wij dat dan altijd. Nou, en als je dan een oogenschouw neemt dat de omstandigheden absoluut niet optimaal waren. Met het hoge drukgebied en zo. Dan zijn de tijden altijd wat langzamer. geeft alleen maar meer cachet aan die hele goede tijd... van. En Sablikova zij dus wereldkampioene voor Beckett en Wüst. Linda de Vries wordt vijfde. En Diana Valkenburg, die vinden we terug op de achtste plaats. Ja, gelet op het verleden. Vorig jaar, zeg jij, was het niet zo'n verrassing. Maar ja, ik hoorde jou vanmiddag vertellen. Ze won wel alles op de drie kilometer dit seizoen. Ja, ja precies. Het is, inderdaad, uh, geen, uh, het is inderdaad een beetje verrassend als je kijkt naar de weken afstanden van de laatste jaren. Maar inderdaad, uh, op de drie kilometers dit seizoen was ze ongeslagen. En ze trekt dus die lijn door naar deze drie kilometer. Ze is trouwens ook nog ongeslagen dit seizoen op de vijf kilometer. Kilometer. Dus wat dat betreft krijgt ze zaterdag een kans om uh, de kroon helemaal op dit seizoen te zetten. Want dan rijden we die 5 kilometer. Goed, we gaan naar de Mannen, de 1500 meter. Daar kwam Stefan Groothuis twee tiende tekort voor de eerste plaats. Hij werd nu uh, vijfde, slechts vijfde eigenlijk. Groothuis baalde vooral van zijn verval in de laatste ronde. Ja goed, dat had gewoon nog kunnen. Ik denk niet dat het, dat het daar aan ligt. Dus gewoon uh, mijn laatste ronde is gewoon net niet efficiënt genoeg de laatste tijd. En het was nu al wel beter als de laatste World Cups. En uh, tot op met 1100 meter ging het gewoon heel goed. Alleen ja, hij is gewoon... Uh,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 Het is toch net iets anders dan 1000 meter slag. Uh, maar goed, die zat, die zat er nu best wel, die zat er wel goed in, hoor, dat 1100 meter. Alleen uh, ja, die laatste ronde is gewoon: uh, je, moet, je moet gewoon kunnen blijven bewegen. En dat uh, zat er nu even niet in. Groot, hij zegt niet efficiënt genoeg zuinige schaatsen. Wat moet ik me daarbij dan voorstellen, Sebas? Ja, dat geeft eigenlijk aan hoe moeilijk die 1500 meter is. Voor, uh, voor echte sprinters. Zoals Stefan Groothuis is. Uh, want zij moeten er wel vanaf het begin vol invliegen. Zoals Wennemars dat in het verleden ook moest doen. En de ene keer hou je dat wel voor. En de andere keer, als het dan net ietsje meer tegen zit. Dan hou je dat niet voor. En lever je dus inderdaad in die, die laatste ronde net te veel in. Ja, dat, dat stond is een bijna beetje... stil, hè? Ja, dat is een beetje. Ja, inderdaad. Drie seconden, dat is veel hoor. Als je dat verliest in de laatste ronde. Maar dat is een beetje een dubbeltje op zijn kant. De ene keer gaat het goed, zoals het dit seizoen ook voor. Groot is wel eens goed is gegaan. Ja, aan de andere keer zit het dan net tegen. Uh, uh, en daardoor komt hij dus inderdaad tekort voor het podium. En voor de wereldtitel die naar Danny Morrison gaat. Skobre 2 Bucko 3. Het is trouwens uh, voor de derde keer op rij, wat betreft de weken afstanden... dat er geen Nederlander op het podium staat van de 1500 meter. De laatste Nederlander die een medaille won op deze afstand... was Sven Kramer in 2008 in Nagano. Dus dat is toch alweer eventjes terug. Toen wit trouwens tweede. Ja, ja. Um, Morrison won. Ging het bij hem dan wel net allemaal wel goed? Of rijdt hij gewoon op een heel andere manier in Groothuis? Nou, uh, uh, hij is een rijder die, die nogal wisselvallig is uh, in zijn uitslagen, in zijn tijden, in zijn uh, carrière. Uh, staat wel eens op het podium, uh, dan zit hij er weer heel ver vandaan. En vandaag ging het inderdaad allemaal weer net goed. In de laatste ronde was hij net ietsje sneller dan Skobrev. Leverde ook wel veel in hoor, in zijn laatste ronde. Skobrev reed ook vooral heel goed, maar kwam uiteindelijk vijfhonderdste van een seconde tekort. En Morrison moet er ook nog bij verteld worden, had ook tijd verloren op een lastige kruising. Uh, uh, waar Davis, zijn tegenstander, die trouwens slechts vierde wordt vandaag, voorrang moest verlenen, dat niet deed, voor Morrison kruiste En daar ja, moest was Morrison je verbaasd echt... dat die Davis niet gedisqualificeerd werd? Ja, ja, ja, dat was ik echt verbaasd over. Ja, want Morrison moest echt een, uh, nou ja, een halve slag, een slag, zeg maar, laten lopen. Dat kost gewoon tijd. En normaal gesproken wordt dan de rijder die, uh, die uit die binnenbaan kwam gedisqualificeerd, want die moet voorrang verlenen. Maar ja, de scheidsrechter hield Davis erin. Die blijft op de vierde plaats staan. Maar ja, er zijn dit seizoen wel meer dingen gebeurd <laughs> dat wij al riepen op de radio. Oh, die wordt gedisqualificeerd. En dan, ble dan bleven ze toch in de uitslag staan. Dus ja, er zijn wel meer uh, opmerkelijke beslissingen genomen dit ja. seizoen. Maar goed, Eén... Davis bleef te staan voor ja. het vierde. 1, 2 en 3 zaten wel heel dicht bij elkaar, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat geeft ook wel de spanning aan in deze, op deze 1500 meter. Want uh, Danny Morrison had zeshonderdste van een seconde voorsprong op de nummer 3. Oba Bukhu, die zijn titel is kwijtgeraakt. Dus dat zat inderdaad heel dicht bij elkaar. Um, dag 1, wat gaan we morgen doen? Morgen rijden we de 1000 meter bij de mannen. Daarna de 1500 meter bij de vrouwen. Waar Nederland vorig jaar 1, 2 en 3 werd. Uh, Irene Wüst verdedigt haar andermaal haar wereldtitel. En we sluiten af met de 5 kilometer bij de mannen. En dat is, hoe gek het ook blijft klinken, de enige afstand waar we Sven Kramer individueel in actie gaan zien. Rijdt ook de ploegenachtervolging. Maar morgen is het dus Groothuis op de 1000, Wüst op de 1500 en Kramer op de 5 kilometer. Het is een kampioenendag morgen in de half Durf je iets te voorspellen? Um, nou, er gaan morgen wel wat meer medailles worden behaald dan die, dan die ene medaille van vandaag. Hoor. Uh, ik, ja, uh, Kramer zou zomaar wereldkampioen kunnen worden op de 5 kilometer. Uh, als Wust zo rijdt zoals op de 3 kilometer vandaag... dan kan zij ook wel weer op het podium eindigen van die 1500 meter. Maar met Nesbit in topvorm weet ik niet of ze voor de titel gaat... En de duizend meter, dat is een prachtige afstand. En dat kan Stefan Groothuis zomaar weer op het, dan wel op het podium komen. Uh, en Kjalt Nuis heeft ook wat goed te maken... want hij komt vandaag niet verder dan de achtste plaats. Dus reken maar dat hij ook getergd is om morgen op het podium te eindigen op de duizend meters. Dus ik verwacht meer medailles dan die ene van vandaag. Sebastian Timmerman en wij gaan uh, kijken bij het voetbal. In Alkmaar AZ tegen Heracles. Ja, als je dan naar de competitiestand kijkt, is het verschil erg groot. Nummer 1 AZ, nummer 12 Heracles. 23 punten verschil tussen beide ploegen. Twee ploegen waar het niet echt lekker liep de laatste weken. AZ weliswaar wel door in Europa. Maar de voorsprong in de competitie vrijwel helemaal verdwenen. Ronald van der Geer, eh, maar we beginnen dus bij Jeroen Elshoff. Eh, AZ... Ja, ja. Wat, wat wil je wat vragen? Wat is er aan de hand met daar ja. zit ja. Nou ja, het, het valt toch allemaal wel mee. Ze hebben het de laatste, de laatste weken toch ja, op zondag na misschien. Met die 0 0 ja. tegen NAC. Ja, en, en één puntje van die grote voorsprong die ze hadden... is overgebleven in de competitie. Ja, maar de laatste periode, de, de periode, uh, zeg maar, voor NAC... Deze is het best wel weer aardig. Vergeet niet dat ze gewoon Udinese uit het Europa League toernooi hebben gekegeld. Ze drie wedstrijden zonder nederlaag waren daarvoor. Winst op de Graafschap, winst op Herakles. Eigenlijk is het, het laatste verlies geweest 9 februari uit bij Utrecht 3-0. Dus daarna is het uh, ja, toch weer voortvarend gegaan met de proef van Gert Jan van Beek. Uh, ja, het viel inderdaad zondag wat tegen die 0-0 tegen Nak. Overigens had AZ daar wel veel kansen in die wedstrijd. Maar kreeg NAC ook kans om te winnen. Dat was toch een beetje vermoeidheid. Met 10 man in Udine gespeeld. Nu een paar dagen rust gehad. Zelfs vrij gehad maandag de selectie van Gert-Jan van Beek. Die er overigens niet bij is. Als uh, trainer vanavond daarover zo direct meer. Dus er is uh, genoeg rust gepakt door de mannen van AZ. En er zijn ook twee wijzigingen in het elftal van AZ. In vergelijking met dat duel tegen NAC. 0-0 dus zondag. Zander was toen geschorst. Die is terug. Rijne zit dus weer op de bank. Eén probleem wel bij AZ is de blessure van Berens. Die is niet uh, fit genoeg om te spelen, zit ook niet op de bank. En zijn logische vervanger op de zijkant is eigenlijk Johan Berg-Gutmondson, de 21-jarige IJslander. Voor de rest zijn het de bekende namen bij AZ. Esteban, Marcellus, Moisander zoals gezegd. Viergever, Paalse, middenveld met Maher. Martens en Elm en voorin naast de voetbalzonders in de spits Eltendoor. En vanaf links de man die vertrekt komende zomer naar Aston Villa, Bert Holmen. Geen gert Verbeek, ondanks een animatiefilm waar hij in beroep ging tegen zijn straf van twee wedstrijden. En het succesvol beroep, want die straf is teruggebracht naar één wedstrijd. Hij werd weggestuurd in het duel tegen Irakos, maar hij is er niet bij, mag niet coachen. mocht drie uur voor de aftrap al niets uh, meer doen, toen de spelers aankwamen mocht hij niet in de catacombe zijn. Wij hebben hem ook nog niet gezien in het stadion, hij zal ergens bovenin zitten. En uh, ongetwijfeld stiekem, dat is een vermoeden, maar een vermoeden dat ik uh, ja, wel durf uit te spreken, ergens stiekem wel contact hebben met de bank, via wat uh, communicatieapparatuur. Martin Haar, de ja, al jaren in dienst zijnde assistent bij AZ, is vanavond de man in leiding en dat kan je helemaal overlaten. Want hij heeft al meerdere periodes bij trekkende trainers of bij andere schorsingen aan het roer gestaan. Zoals bijvoorbeeld toen Koeman wegging. Martin Haard dus aan het roer bij AZ. AZ ervaren. Hoe zit dat met Herakles? Ja, niet ervaren wat betreft dit soort wedstrijden. De tweede keer dat de ploeg uit Almelo in de halve finale... Van de Bekerstaat, vorige keer, drie jaar geleden, was uh, Roda uh, uiteindelijk naar strafschoppen te sterk. Nu mag het weer proberen om een keer terecht te komen in de Kuip. Zou een ultieme beloning zijn voor jarenlang. Toch redelijk stabiel voetbal in, uh, in Almelo. Ja, AZ is natuurlijk een uh, geduchte tegenstander. En er is uh, niet alleen bij AZ een tegenvaller, een hele dikke streep. Ging er eigenlijk in de loop van de week al door de naam van de doelman, Remco Pasveer. Hij kreeg rood tegen Vitesse. Penalty ook tegen. Ja, was wat discussie toch. Overtreding, rood waard of niet. In elk geval tegen de Schorsing. Voorstel, één wedstrijd in beroep gegaan. Met dat beroep is verworpen. En dus zit Pasveer ergens in de buurt van Verbeek op de tribune. Te kijken naar deze wedstrijd. Hoeft dat niet heel stiekem te doen. Want hij mag zelfs in de katakom staan. Daar staat hij overigens nu ook. Dus hij is zichtbaar voor iedereen. Maar meer zichtbaar is dadelijk Dennis Telgenkamp. Van die het afgelopen weekend al uh, speelde voor, uh, voor Heracles. En uh, inviel in elk geval voor, uh, voor Pasweer. En nu dus in de basisstaat van uh, een elftal dat verder de gebruikelijke namen kent. Breukers is de rechtsachter van de linnen met Rienstra centraal achterin. Looms is uh, de man links achterin. Duarte als we op de linkerkant beginnen op het middenveld. Met uh, aanvallende intenties over Toom. en Kwanza daar ook nog. En voorin Douglas Armateros en Everton, het zijn de namen zoals je ze kent van Herakles. En op die manier moet het dan maar gaan beginnen. De ploeg heeft zich voorbereid op een steenworp afstand van dit stadion. Hij is hier gisteren terecht gekomen en ja, getraind. En vandaag dus in alle rust toegeleefd naar de halve finale van de beker. Maar dat is wat hoor voor Herakles. Duizend mensen meegereisd vanuit Almelo. Is het verder en ook zullen... vol? Wat zeg jij? Is het verder ook vol? Het is verder niet vol. Um, er kunnen er 16.000 in. Is, werd mij zojuist nog ingefluisterd. En er zitten er 10.000 vanavond. Dus ook Alkmaar raakt wat gewend aan de successen. Of de kaartjes zijn gewoon te duur. En ook van maakt men er wel een feest van. Want twee minuten voor de aftrap komen er prachtige fakkels tevoorschijn. Die rond het veld worden afgestoken. En um, de beide teams betreden de arena. Waar we zo meteen onder uh, leiding van Scheidsrechter Liesveld gaan beginnen. Aan die tweede halve finale dus. En weten we wellicht na 90 minuten wie de tegenstander is op uh, 8 april van PSV. De competitiewedstrijden werden allebei gewonnen door AZ. Dat is ook de grote kans hebben van vanavond? Ja, dat uh, lijkt me normaal gesproken wel. Jij had het al over de stand op de ranglijst. Nou, dat uh, zegt toch ook wat. Uh, AZ speelt thuis. Dus daarom ben denk ik ook al uh, toch favoriet. En als je kijkt naar de historie als het gaat om de bekerontmoetingen, dan is dit uh, de derde bekerontmoeting tussen beide ploeg. En twee keer werd die gewonnen door AZ. Twee keer overigens toen in de tweede ronde. In 99 en in 2008 bij de AZ thuis. Uh, twee keer winst. AZ ook nog niet zo lang geleden in de finale van de beker gestaan. Verlies het finalist in 2007 na strafschoppen tegen AX. Ja, we kunnen toch zeggen... Ik hoop dat jij ermee eens bent, Ronald, dat AZ de favoriet is. Je bedoelt nu die andere, is, Ronald, hè? Ik, zal, zal ik, uh, ik hem keer doen bij jouw boot? Of ja, nee, dat is uh, goed. Als goed komt hij er niet meer tussen vanavond. Ja. <laughs> nou ja, wat, wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat uh, de vorm van AZ... hoewel daar uh, natuurlijk net even over werd gediscussieerd, uh, veel beter is... dan die van Irak, des vier nederlaag op rij. Daar... Uh, ja, dat is niet iets om lekker mee thuis te komen. En dat is ook iets wat Peter Bos wel heel vervelend vindt. Normaal gesproken altijd wel stabiel en normaal gesproken thuis niet te kloppen. Maar het elftal zit een beetje in een dip en moet vandaag echt eerherstel herstel vinden. In Alkmaar, in dit stadion dus, waar men er alles aan doet om in elk geval een bekersfeer te creëren. Elftallen gaan nu op de foto voor de fotografen. Dat zijn van die prachtige momentjes. En dan wordt men bij Liesveld verwacht. Voor deze ontmoeting dus. en Zoals of zij Of Jeroen Elsof zei. Ja, oh, ja. Ronald Elsof zij. <laughs> Het is uh, de derde keer dat ze uh, in de beker elkaar treffen. Dat is niet heel vaak. Maar goed, je hebt van die ploegen die, uh, die je niet al te vaak tegenkomt. Bos en Haar zijn dus de trainers. Spelers uh, wisselen fijntjes uit. Dat doen Sander en Van der Linde. Het zijn uh, de aanvoerders vanavond dus. veldrichter telt uh, prima bij. Maar dat is eigenlijk in Altmaar nooit een probleem. Het is alleen ingrediënt aanwezig voor een uh, leuke en hopelijk zeer amusante bekeravond. Even kijken of uh, scheidsrechten. Liesveld bij de doelen zo meteen kan zien vanaf de middenstip, want die fakkels zijn inmiddels gedoofd. Het heeft wel gezorgd voor een soort mistontwikkeling in het stadion van AZ. Maar die mistontwikkeling is niet groot genoeg om de doelen niet te kunnen zien. Dus de bal ligt op de stip en zo gaan we beginnen. Ook een paar momenten met Martin Haar op de bank als trainer bij AZ aan deze tweede halve finale. Het resultaat van de eerste is bekend. PSV won gisteravond knap in Heerenveen. Waar Titon de grote man was, de doelman. En staat op eerste paasdag 8 april 6 uur in de Rotterdamse Kuip. Uiteraard is die finale ook te horen bij NMS langs de lijn. Wie wordt de tegenstander van PSV in die finale in de Kuip? Wordt dat AZ of Heracles? We gaan het weten. Over 90 minuten. Of misschien wel meer is het bekend. Want bij een gelijkspel wordt het natuurlijk eventueel verlenging. Er is afgetrapt. En Willy Overtoom die hier in de jeugdopleiding begon. Als het gaat om zijn profcarrière, heeft de bal gespeeld naar de rechterkant, naar Douglas. Douglas draait weg bij zijn man. Probeert dan naar binnen te komen. Vindt in de loop Armenteros. Maar die wordt veel tijd gezet door mij. Douglas steekt dan naar Everton. En Everton met het eerste schot op goal gelijk. En Ban moet dan reddend optreden met de benen. Heeft hij die bal te pakken? We spelen 25 seconden. En de eerste kans voor Herakles is al een feit. Aanval is overigens nog levend gehouden aan die rechterkant. Kwanza kan nu nog proberen om de bal voor te zetten. En dan wordt hij uiteindelijk door viergever weggewerkt. Dat wil een goede steekbal zeggen. En een goede kans voor Everton gelijk al vanaf de aftrap. Voor de ploeg uit Almelo. Maar het de reddende werk voor Esteban. Dus een feit. En dan doet me dan gelijk denken aan die ontmoeting op 3 maart. Nog niet zo lang geleden. 3-1 gewonnen door AZ. Maar toen was het eerste half uur een uh, spektakelstuk. In een wedstrijd die aan beide kanten aanvallend werd gestart. En uh, daar lijkt het op dit moment dus ook op. Omdat die eerste kans al is geweest in de eerste minuut voor Herat. Dat dus Marcellus nu. Aan de rechterkant van het veld met een lange bal naar voren. Waar uh, Goodman zonder duw krijgt in de rug. En Liespel daar een overtreding heeft gezien. De kans van uh, ja, Everton, daar denken ze toch nog wel eventjes over na aan de kant van Iraklis. Moet gezegd, Esteban, die dus uh, gelijk in actie moet komen, pakte die bal uitstekend. Die kreeg afgelopen zondag ook niet al te veel te doen in die 0-0 tegen Nak. Maar de dingen die hij deed, deed hij uitstekend. En dat heeft hij nu dus ook al gedaan in de openingsminuut van de wedstrijd. Balbezit voor Pauls aan de linkerkant van het veld voor AZ. Die uh, gooit de gashendel open, komt uh, wel langs één man. Komt vervolgens breukers tegen. Dat is halverwege de Almeloze helft. Die zit de voet dwars. En dus heeft uh, Herakles het balbezit. Want de bal gaat over de zijlijn. En uh, uiteindelijk mag Herakles gooien. Nu is het andersom. Want via Douglas is de bal over de zijlijn gegaan op de helft van AZ. En Paulsen heeft uh, inmiddels gegooid richting Brad Holman. Die gaat ook aan de wandel. Paas in de midden. Dit de cirkel naar Martens. Ver op de huid door uh, Duarte. En dan neemt uh, de ploeg gestoken in het zwart-wit gestreept uh, weer over. De ploeg dus uit uh, Almelo in het uh, traditionele shirt. Tegen het in het rood-wit uh, gestoken aanzet. En als we dan toch met de kleuren bezig zijn. Dit is de man in het oranje telgenkamp. De keeper van Heracles. Overigens uh, de outfit van Esteban. Lijkt verdacht veel op de outfit van uh, Heracles. Alleen ontbreken de strepen. Maar daar zijn er tegenwoordig uh, weinig uh, echte regels meer uh, voor te zijn. Balbezit is er voor AZ. Ingooi. Maar AZ begint wat slap. Je is iets wat uh, agressiever. Niet dat er nu balbezit oplevert. Want de bal gaat over de zijlijn. Elm heeft vanaf de linkerkant gegooid en zet daar Elti aan het werk. Maar die is niet heel werkzuchtig. Ja, jij, uh, je zegt het nu zo. Die regels bestaan natuurlijk nog wel. En ik zou mij niks verbazen als Esterman straks wellicht later in de wedstrijd. De We met de er nu terugkomt. Holmen met de bal in de strafschopgebied aan de linkerkant. Rechter Elton. Oh, wat een kans, jongen. Op de openingstreffer. Een gigantische kans voor de Amerikanen op uh, 12, 13 meter. ...van het doel van Herakles Telgekamp dacht al, euh, nou daar ga ik. Maar Eltendoor die had de bal moeten raken. Dat is toch het belangrijkste van het spel. Als je een vrije kans uh, krijgt, dat je de bal raakt met je voeten. Maar hij, hij maait er echt ouderwets overheen. Amateuristisch, zo kan je het bijna noemen. Alsof je naar een derde klas loopt te kijken. En nu is het Martens die kop. Terwijl iedereen nog even stilstaat bij die enorme mogelijkheid voor Eltendoor. Maar wat een presswerk van de Amerikaan. Er kwam dus een enorme kans van Martens achteraan. Voorzet linkerkant. De Belg kon zijn hoofd wel onder die bal zetten. Maar dat is prettig voor Telgenkamp. Eerst die Amerikanen in zijn ogen zien falen. En vervolgens die bal pakken van Martens. Dan heeft hij ook zijn momentje te pakken. En spelen we pas vier minuten. En is er dus al gevaar geweest. Voor beide doelen. Dit is een mooi voorteken. Voor misschien wel een hele leuke bekeravond. Avond balbezit voor Herakles. Voor Rienstra. Die wil verplaatsen van links naar rechts. Maar dat zo slap doet dat die bal niet bij Looms terecht komt. Maar bij Gudmonson. Die aan de wandel gaat richting de achterlijn. Rechterkant Straskomgebied moet dan terugleggen op Holmen. Daar zit Van der Linden tussen. Holmen pakt weer over. Nog altijd aan die rechterkant. Gaat weer richting die achterlijn. Op het gebied uitgedreven door Van der Linden. Die er uiteindelijk een corner van moet maken. Eerste corner van de wedstrijd dus na vier minuten in Alkmaar. AZ met twee redelijke mogelijkheden. Ook een grote voor Herakles. En nu misschien de volgende van AZ aanstaande als Rasmus Elm de corner gaat nemen vanaf de rechterkant. En dan is het altijd gevaarlijk. Zeker als de koppers van achteruit meegaan bij deze trap van de zweet. Die dat zo goed kan. Elm, daar is weer zo'n goede trap. Weggekopt door Kwanza. En daarna verlengd door Overton. Ver genoeg om Douglas te bereiken. Jazeker houdt hij de bal ook binnen. Ook dat. En ook al jaagt Martens dan door, ontstaat er toch nu ruimte voor Herakles om er snel uit te komen. En als uh, de niet het tempo maakte, maken, ligt er wel wat uh, qua mogelijkheden. In het midden komt daar nu Everton nog bijna aan de bal. Maar Viergever grijpt in samen met Moisander opgevangen door Kwanza. Kan hij uithalen van afstand. Kwanza, nee hij geeft voor. Weggekopt door Marcellus. Want het begin van deze wedstrijd, vijf minuten onderweg. En het golft in een hoog tempo overneer. Met nu Herakles weer uh, in de aanval. Overtoom. Is er ruimte om te schieten op de van het veld? Nee. Hij... Verplaatst de bal naar de linkerkant waar Armenteros hem is gaan ophalen. Tegenover Marcellus. Armenteros probeert er langs te komen. Ingreep Marcellus. En nu ook een hoekschop. De eerste voor Herakles. Daar na vijf minuten. Mooi begin. Beloofd wat voor deze bekeravond. Vindt vind uh, Herakles dus iets agressiever, wint uh, de meeste duels eigenlijk tot, uh, tot nu toe. En het was eigenlijk jammer net dat uh, Kwanza niet tot de schot kon komen. Koos voor een paas, daar waar de ruimte lag, toch om te schieten richting de goal van Esteban. Nu staat Willy Overtoom klaar om een corner te nemen vanaf de linkerkant. Ook in dit geval zijn de koppers mee voorin. Van der Linden dan met name. Esteban moet komen, komt met twee vuisten. Het is hard genoeg om in elk van die bal uit het veld te krijgen aan de andere kant over de zijlijn. Ingooi dus voor uh, breukers rechtsachter van Herakles. Doet het richting de hoogte Van het strafschopgebied. draait makkelijk weg bij zijn tegenstander nog altijd Douglas in het schafsopgebied. Schiet dan, bal wordt aangeraakt. Gaat naast de goal van AZ. En de tweede corner voor Herakles dus aanstaande. Douglas zet goed door, goede versnelling. Het is Duarte overigens die, die dat doet. Komt vanaf de linkerkant. Twee mannen met vlechtjes, is lastig te zien vanaf ver. Maar het was dus Duarte die het deed. Corner komt er nu aan vanaf de rechterkant. Daar komt Van der Linden mee. Duarte trapt daar bij de eerste paal. Is het een AZ'er die wegkomt. en wordt het een nieuwe hoekschop. Dat was nog gevaarlijk genoeg. De aanvoerder zelf, Moi Zander heeft zich daar bij de eerste paal gemeld. En doet daar goed verdedigend werk. En dus volgt er een nieuwe hoekschop. Aan de andere kant in de zevende minuut. Het is 0-0 in Alkmaar tussen AZ en Herakles en Willy Overtoom. Geboren in Cameroen, maar opgegroeid in Opdam. Neemt die hoekschop indraaiend met rechts. Weggetrapt door Marcellus, maar niet ver genoeg. Of niet tot bij een En Dus kan Herakles opnieuw weer met overtoom. Vanaf links. Mooie beweging langs Marcellus. Overtoom, voorzet met links. Over Esteban heen. En daar is de goal voor Herakles. Het is 1-0. En het is Everton die raakopt Het zat er al een beetje aan te komen in het begin van de wedstrijd. Aanvallend Herakles. En dat betaalt zich nu uit. Een mooie goal zeg. Actie wil je overtomen aan de linkerkant en hij vindt in het strafschopgebied de vrijstaande Everton die goed wegloopt. En daar klopt hij Elm in de lucht. Mooie goal en Heracles, en dat is toch verrassend, vroeg in Alkmaar op een 1-0 voorsprong. En leuk voor hem dat hij het juist doet, Everton Ramos da Silva, die eigenlijk een beroerd seizoen kent bij Heracles op de bank terechtgekomen is. En eigenlijk pas naar dat plet. Naar Twente vertrok. Weer de kans kreeg om in de basis te spelen. Aan zijn vertrouwde linkerkant. En nu bezorgt hij zijn trainer. Is geen kopzorgen, maar een hoop lol. Want je ziet dat bolpluchting groot is. Op de bank bij Herakles. Waar Cruze en Bos elkaar even in de armen vielen. En deze vroege treffer dus vol overgave gevierd wordt. Bijna acht minuten gespeeld. 1-0 dus de voorsprong voor Herakles. Overtreding gemaakt op Kuutmansson. Looms is dan logischerwijs de dader. Omdat hij als directe bewaker nou eenmaal die jonge IJslander heeft. Vrij trap die Marcellus gaat nemen. Rond de middenlijn. Bal gaat terug naar de laatste. Daar waar Viergever en Moisander centraal achterin spelen bij AZ. Viergever het balbezit heeft, speelt richting de helft van Herakles. Maar onzorgvuldig behandeld daar door Brad Holman. En dan neemt dus Herakles weer makkelijk over via Douglas, via Van der Linden. Nu is het wel jagen, maar Duarte neemt geen risico. Hoewel, ja, terug op Telgenkamp. We weten niet hoe risicovol dat is. Bal gaat nu wel via Telgenkamp weer richting de middencirkel. En dan wordt er weer gekopt in de voeten, of op het hoofd eigenlijk, van um, Overtoom Maar die verliest aan Moisander. Moisander, Martens, combinatie. Die loopt spaak. Eindstation heet Telgenkamp. Ja, wat een grote kans heeft AZ dan gehad in die eerste minuten met Elterdor. Maar inderdaad, eh, zoals jij al zei Ronald, voor de rest laat de thuisploeg AZ zich toch behoorlijk aftroeven in de duels. En eh, dat is prettig voor Herakles dat nu dus ook gesteund wordt door die voorsprong. Ja, we hadden het over de vorm van Herakles in de competitie niet goed. Twaalfde plaats, 30 punten, te weinig, nog niet eens veilig als het gaat om de degradatiestreep. Maar... Ja, zo'n bekerwedstrijd is toch wat anders. En ja, daar voor komt Heracles... Is Er een, een wedstrijd op. Ja, op zich, ja, dat wilde ja. ik eigenlijk niet ja. eens zeggen. Maar wel een wedstrijd ja. waar je toch als Heracles zijn en een heel seizoen mee kan maken. Ook als je de play-offs mist voor Europees voetbal. Ja. je haalt de bekerfinale, dan is het ja, natuurlijk klopt. geweldig. En stel nou ook nog dat je tegen de kampioen van Nederland komt. Dat kan PSV nog worden. Dan speelt Irak dus gewoon Europees voetbal volgens mij. Als verliezend finalist. Of uh, verschuift die plek? Ja, daar gaan we het straks wel over hebben. Palsen nu met een aardige voorzet. Elthie door de lucht in, komt de bal terug. Van de Linde haalt weg op de 5 meter lijn. Ingeschoten her. Dit was weer een mogelijkheid voor uh, AZ na 9 minuten. Aanval die weer begint over uh, de linkerkant. Maar uiteindelijk hoeft Telgenkamp zich niet bovenmatig in te spannen om die bal uiteindelijk te krijgen. Martin Hoaar uit zijn dugout, toch boos denk ik, al aan het, over het gebrek aan scoringsdrift voorin bij zijn ploeg. Want AZ verschijnt dus nu voor de derde keer in de buurt van Telgenkamp Ja, en doet het eigenlijk niet overtuigend genoeg. En dus is het nog altijd 0 voor AZ en 1 voor Herakles. Dat doelpunt is dus een paar minuten geleden gemaakt door Everton. Laten we straks maar even bespiegelen hoe dat nou precies zit met het verschuiven van de plaatsen. Um, het heeft er van alles mee te maken uh, waar PSV eindigt in de competitie. Maar vooralsnog uh, kan uh, Herakles zich... Uh, nou, met één teen staat het in die uh, finale. Maar we spelen pas 10 minuten. Elty door nu en een corner lijkt mij ja, voor aanzet omdat hij de bal aanschiet tegen Breukers. Eén teen, dan moet je er nog negen en dat is, uh, dat is een, dat, end, een behoorlijk aantal. We zijn pas 10 minuten onderweg, maar het voelt als een wedstrijd die al langer bezig is, omdat er veel is gebeurd en het tempo gigantisch hoog ligt. En uh, de koploper van Nederland nu toch aan de bak moet, AZ, omdat het dus achter staat en het nu al wel na 10 minuten de tweede hoekschop krijgt te nemen tegenover 3 van Herakles. Daar komt uh, die hoekschop, bij de tweede bal komt Paulsen benen, maar die gaat onder de bal door en dan komt Herakles er weer snel uit. En daar is de ploeg toch goed in. Wil de bal laten gaan naar het midden, naar Armenteros. Maar dat lukt niet. De bal naar voren lijkt dan buitenspel. Maar de grensrechter, assistent moet je zeggen, houdt zijn vlag omlaag. En dan gaat de bal via El naar de andere kant. Waar nogal wat ruimte ligt voor Martens. Mooi meegenomen. Martens binnendoor, maar goed afgeschermd. Goed afgeschermd door de rechtsback van Herakles Breukers. En dan kan Herakles weer aan de volgende aanval beginnen. Wat ligt er veel ruimte op het midden. En wat starten bij de ploeg ook Herakles aanvallend aan deze wedstrijd. En dat maakt het aantrekkelijk. Everton kopt, maar verliest het duel van Marcellus. Marcellus naar voren getrapt verder. Wat wild door Gudmanson. Gudmanson uh, richting Martens. Maar die verliest de bal aan Overtoom. En dan kan Herakles weer komen. En een bal richting de linkerkant. Ja, Daar wil Armiterels wel achteraan. Maar Moisander is eigenlijk met voorsprong gestart. Weet het dan ook niet. En trapt de bal over de zijlijn. In, uh, dus, dus in raakles een uh, ingooi gunnend. Die overtoom gaat nemen vlakbij de cornervlag aan de linkerkant. Nee, er moet nog iemand anders komen om die ingooi te nemen. Dat is uh, Looms, de linksachter. Dat betekent dat de aanvallers in elk geval positie kiezen in het zafzorpgebied. Maar er zal toch iemand in de buurt van Looms moeten komen. Die kan namelijk wel ver gooien, maar toch niet zo ver. Maar wie, oh wie wil die bal hebben? Er is beweging bij Materos, er is beweging bij Everton. Die krijgt hem nu op de linkerpunt aangespeeld, maar er zit net een voetje tussen van Moisander. Dan kan zonder uit. dan kan Martens eruit. Maar wordt er weer ingeleverd bij Heracles, dat eigenlijk gewoon beter voetbalt in die beginfase. En de duels in elk geval wint van de ploeg uit Alkmaar. Weer overname van Heracles op het middenveld met Duarte. We spelen bijna 12 minuten in een leuke wedstrijd in Alkmaar. En Everton maakt het enige doelpunt tot nu toe. 1-0 dus voor Herakles. op 1. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.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 Geld besparen zonder veel moeite? Kies één. Luister 30 maart naar de Blauwe Vrijdag van Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoeveel gedoe is een sterretje in uw autoruit? Nou, geen.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 Het is ons cadeau naar een schone en stille Nederland. Kijk op e-laat.nl Dit is Radio 1.